7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Wetsvoorstel om partneralimentatie te beperken. Toestand ex-president Mubarak sterk verslechterd. En artsen willen eigen bijdragen bij bezoek aan de huisartsenpost. De regeling voor partneralimentatie moet worden versoberd. Dat vinden VVD, PVDA en D66... die vandaag met een wetsvoorstel komen... om de regeling eerlijker en simpeler te maken... Ook zou er minder lang alimentatie betaald moeten worden aan een ex-partner. Die moet na een scheiding zo snel mogelijk op eigen benen staan. De alimentatie is volgens het voorstel alleen nog een overbrugging... totdat de ontvanger werk heeft gevonden. Na een huwelijk van minder dan drie jaar... zou helemaal geen partneralimentatie meer betaald hoeven worden. De verzobering van de regeling geldt alleen voor de partners. Ouders moeten altijd blijven meebetalen aan de kinderen. Of het voorstel kan rekenen op een kamermeerderheid... is pas duidelijk na de verkiezingen. De gezondheidstoestand van de Egyptische ex-president Mubarak... is gisteravond fors verslechterd. Staatspersbureau MENA meldde dat de 84-jarige Mubarak klinisch dood is. Andere tv-zenders berichten dat hij buiten bewustzijn is... en aan de beademing ligt. Hoge legerfunctionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd... dat klinisch dood niet de juiste beschrijving is... wel zou Mubarak opnieuw een beroerte hebben gehad. Begin deze maand werd hij veroordeeld tot levenslang... voor het neerslaan van de opstand tegen zijn regime begin vorig jaar nieuws over Mubarak viel samen met een nieuw protest op het Tahrirplein in Cairo. Duizenden Egyptenaren protesteerden er tegen de interim grondwet... die de Militaire Raad dit weekend heeft ingevoerd. In die grondwet krijgt de Raad verregaande bevoegdheden. Staat ook in dat de nieuw gekozen president geen gezag krijgt over het leger. President Obama zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft... dat de Europese leiders op termijn een einde zullen maken aan de economische crisis. Aan het eind van de G20-top in Mexico benadrukte Obama... dat de crisis niet van de ene op de andere dag is opgelost. Volgens hem is Europa op weg naar verdere integratie en niet naar een breuk. In de slotverklaring van de G20 in Mexico staat dat de wereldleiders... eensgezind alle nodige stappen zullen nemen om de eurozone te beschermen. De grote opkomende economieën, waaronder Brazilië, Rusland en China... zullen meer geld storten in het crisisfonds van het IMF... Het Internationaal Monetair Fonds heeft nu zo'n 360 miljard euro om nieuwe crisis op te vangen. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie VN in Syrië denkt niet dat de controles snel zullen worden hervat. Het heeft de VN-veiligheidsraad geïnformeerd over de situatie... en benadrukte dat de waarnemers vaak doelwit waren van aanvallen. De missie werd zaterdag opgeschort. De 300 VN-waarnemers blijven voorlopig wel in Syrië... Maar ze gaan pas weer op pad als president Assad en de oppositie zich houden aan het vredesplan. Steeds meer huisartsen vinden dat er een eigen bijdrage moet worden gevraagd... aan patiënten die gebruik maken van huisartsenposten. Uit een onderzoek op de website Huisarts Vandaag... blijkt dat driekwart van de artsen een eigen bijdrage wil. Twee jaar geleden was dat bijna twee derde. Deden ruim duizend artsen mee aan de steekproef. In principe willen de huisartsen de zorg zo toegankelijk mogelijk houden... Maar het aantal hulpvragen bij de huisartsen is vaak niet spoedeisend. Met een eigen bijdrage moet de drempel hoger worden om naar de huisartsenpost te gaan. Oud-Kamerlid Ton Heerts is voorgedragen als voorzitter van de FNV en van de nieuwe vakbeweging in oprichting. De huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius legt zaterdag haar functie neer. Dan is het oprichtingscongres van de nieuwe vakbond. Heerts is volgens de voordracht de juiste persoon op de juiste plaats vanwege zijn brede maatschappelijke ervaring en achtergrond. Eerst was vakbondsbestuurder eerst bij het CNV, later ook bij de FNV. Daarna zat hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Nu is hij directeur van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. De PvdA zet Tweede Kamerlid Jetta Kleinsma op plaats 2 van de voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen in september. Financieel woordvoerder Ronald Plaster komt op de derde plaats. Historicus Maarten van Rossum wordt lijstduwer, melden bronnen aan de NOS. Diederik Samson staat als lijsttrekker op nummer 1. Vandaag wordt de conceptkandidatenlijst vastgesteld door het partijbestuur. Morgen wordt die bekendgemaakt. Frankrijk en Engeland hebben zich gisteren geplaatst voor de kwartfinales op het EK. Engeland schakelde gastland Oekraïne uit met 1-0. E de Oekraïnse spits Shevchenko maakte direct na de uitschakeling zijn afscheid bekend als international. Frankrijk is, ondanks een 2-0-Nederlaag tegen Zweden, ook door. Het weer nog vooral in het noordwesten volop zon... in het zuidoosten, stapelwolken en vanmiddag kans op een bui. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgen is het warmer en neemt s middags de kans op zware buien weer toe. Daar kan onweer bij zijn. Daarna blijft het wisselvallig en is het iets minder warm. Het landschot bestaat 275 jaar. Een historie aan kennis... Zo geloven wij niet in hypes, maar in scherpte en het hoofd koel houden. Want uiteindelijk levert solide bankieren het beste resultaat voor de cliënt. Dat is tenminste onze eeuwenlange ervaring. Van Landschot, gedreven door resultaat: Dit is een Land Rover Defender. Ah, dit is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI. <laughs> Moet hij wel beter afgesteld worden. Hoe groot het talent ook, check altijd het ABU-keurmerk... als u met uitzendkrachten gaat werken. Want alleen met het ABU-keurmerk bent u verzekerd... van een kwalitatief, goed en betrouwbaar uitzendbureau. Kijk voor meer informatie op abu.nl. ABU, het keurwerk. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen... wil je overal snel kunnen reageren. Daarom is er voor ondernemers die regelmatig in het buitenland zijn... Vodafone in Business Web Paspoort... U en uw medewerkers bellen, mailen en internetten in 42 landen tegen nationale tarieven. Zo laat u geen kans onbenut. Want ondernemen gaat gewoon door. Kijk voor meer informatie op Vodafone.nl. Power to you, Vodafone. Otto Workforce, marktleider in internationale arbeidsbemiddeling, is lid van de ABU.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 NOS Radio 1 journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De partneralimentatie je hoorde, het is niet meer van deze tijd... en dus moet hij op de schop, dat vinden PvdA, VVD en D66. Maar ja, of er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer, je hoort zo meer. Eerst naar geruchten over de dood van Mubarak. Ja, wat is hij nou overleden of niet? Ligt hij aan de beademing of is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand? Over de toestand van de oud-dictator Hosni Mubarak... wordt in Egypte hardop gespeculeerd. Correspondent Sander van Hoorn ging naar het Tahrirplein... waar vorig jaar miljoenen mensen demonstreerden tegen het regime van Mubarak. Hij vroeg de aanwezigen wat de dood van Mubarak voor hen zou betekenen hij hij is. de Deze man is eigenlijk een beetje boos. Ik uh, gun het hem niet dat hij sterft, zegt hij. Hij zou eigenlijk uh, gemarteld moeten pijn moeten lijden. Zoals ik weet niet hoeveel mensen onder zijn bewind pijn hebben geleden. Hij ziet er inderdaad een beetje bozig uit. Heeft u het al gehoord? Het telefoon. Het telefoon op de telefoon. Het telefoon de telefoon. Ah, oké. Okay. Ja, ik hoorde het via de telefoon. Mijn vrouw heeft uh, de telefoon bij de televisie gehouden om het uh, nieuws te laten horen. En ja, wat mij vooral zorgen baart is dat we dus nu nooit zullen weten waar al dat geld van hem gebleven is. Ja. Mubarak is dood, wordt er nu ook op het podium gezegd. Wat dan meteen opvalt is dat uh, niet een luid gejuich losbarst ofzo bij die mededeling, als die al waar is. Want op dit moment ook, ja, het is uh, nu middernacht. Op dit moment ook het bericht dat hij uh, niet klinisch dood is, maar dat hij slechts aan de beademing ligt. Maar uh, mensen willen het eerst zien. Ciao. Ja. Met soep. Ja. Ja. Ja. Ja. zie ja. ja. geloven zeggen deze twee mannen op uh, een hekje. We hebben het al zo vaak gehoord. Sho, sho, rijd ik Hallo, is? Qua is. Ik heb het nieuws inderdaad gehoord, zegt deze jongen met een blik in zijn ogen. Die zegt, ik weet nog niet helemaal of ik het moet geloven. Maar als het zo is, ben ik er wel tevreden mee. Twee mannen op een stoeprandje. Eentje zegt, er, ja, je moet heel voorzichtig zijn met dit nieuws. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar als blijkt dat hij inderdaad dood is, wat, wat vindt u dan van dat nieuws? En het een me niks, zegt hij. Het is een hond die dood is. Een hond, niets meer, niets minder. Ongeloof, voorzichtige tevredenheid, bozigheid en onverschilligheid. Je komt het allemaal tegen op een tagierplein wat om middernacht een beetje begint leeg te lopen. Er blijven nog wel heel veel mensen achter hoor. Maar de gezinnetjes die gaan in elk van naar huis. En ik stel me zo voor dat het eerste is wat ze doen als ze thuiskomen, is de televisie of de radio aanzetten. Sandom van Hoorn vanuit KIRO. Later deze uitzending spreken we hem... Eh, over de laatste berichten over Mubarak en de situatie op het Taghiëplein. Jetta Kleinsma, Kamerlid en eh, kwartiermaakse voor de nieuwe vakbond... wordt de nummer twee op de kandidatenlijst van de PvdA... na lijsttrekker Diederik Samson. Wij gaan naar Den Haag. verslag Verslaggever Wilco Boom. Goedemorgen, Laat. Goedemorgen, Wilco. Waarom Kleinsma? Waarom kiest de PvdA voor, eh, voor Jetta Kleinsma? De hoop is dat zij een brug weten slaan naar de vakbeweging. De Partij van de Arbeid die verliest in de vakbeweging aanhang aan de socialistische partij, de SP. Dat doet natuurlijk pijn. En Kleinsma, die, is eer, die eerder Kamerlid was en, en wethouder en, en staatssecretaris van Sociale Zaken in Den Haag, die is kwartiermaker van wat de nieuwe vakbeweging moet gaan worden. En ze doet dat uh, met van haar bekende toonloze optimisme en enthousiasme. Het is een hele aanstekelijke persoonlijkheid. En nou ja, de, de kandidaatstellingscommissie van de PvdA hoopt dat dat gaat werken uh, in de richting van de kiezers. En uh, wat natuurlijk ook meespeelt is dat ze een vrouw is. Want het is een traditie bij de Partij van de Arbeid dat daar een vrouw op de nummer twee van de kandidatenlijst komt staan. Ja, en die nummer twee op een kandidatenlijst, hoe belangrijk is die? Nou, die is best belangrijk in een verkiezingscampagne. Die moet samen met de lijsttrekker het gezicht vormen van de partij. Het moet ook daarom juist geen kopie zijn van de lijsttrekker. Nou, dat is hier wel gelukt, kun je natuurlijk zeggen. Maar... Eh, Eigenlijk is de nummer twee op de langere termijn ook weer niet zo heel erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan Nebehad Al-Bayrak. Was twee keer de nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst en gaat nu weg. Denk bijvoorbeeld ook aan Ank Beileveld, Zij was twee jaar geleden de nummer twee van het CDA in de verkiezingscampagne. En zij ging tijdens de kabinetsformatie weg om commissaris van de Koningin in Overijssel te worden. Dus uh, de nummer twee is best belangrijk, maar ook weer niet zo heel erg. In de rest van de lijst bij de PvdA? We hebben natuurlijk gezien bij het CDA dat daar de bezem door de fractie is gegaan. Hoe is dat bij de PvdA? Nee, dat gaat bij de Partij van de Arbeid heel anders. De, de kandidaatstellingscommissie rekent daar op 30 zetels. Um, die hebben ze nu ook. De, gelet op de peiling is dat niet helemaal realistisch. Maar binnen die 30 willen ze 10 nieuwe Kamerleden hebben. En dat is niet zo heel erg moeilijk, want 5 Kamerleden hebben al aangegeven dat ze stoppen. Denk bijvoorbeeld aan Kamervoorzitter Gerdy Verbeet en aan Nebad Al Albaidak. Dat geeft wat ruimte voor vernieuwing. Uh, verder zijn er tien bekende Kamerleden die de, of ervaren Kamerleden die kunnen blijven. En tien jonge Kamerleden die kunnen ook blijven. En in elk geval blijft ook Ronald Plasterk. Die komt op de, de derde plaats. En die was de tegenkandidaat bij, uh, f, uh, bij de verkiezing voor het fractievoorzitterschap uh, tegenover Samsom. Nou, de kandidaatstellingscommissie vindt dat hij ook hoog op de lijst moet. Goed. En ze hebben ook een lijst duur ja, van. Naam. Maarten Verrossen, um, historicus, um, Amerika-kenner... en bekend van radio en uh, televisie, vooral van televisie. En uh, hij heeft overigens aangegeven, hij wil wel lijstduwer zijn. Hij was dat eerder al in Utrecht, bij de gemeenteraadsverkiezingen. En hij wil het nu ook voor de Kamer wel zijn. Maar hij heeft ook gezegd, ik ga niet in de Kamer zitten. Dus uh, als je heel veel voorkeurstemmen krijgt... en op basis daarvan gekozen wordt, gaat hij toch niet in de Kamer uh, zitten. Dan stem je wel op de partij als je op hem hebt gestemd... maar niet op een kandidaat. Goed. Dan is het nog wachten op het congres, hè? Dan, dan wordt de lijst definitief? Ja, dat klopt. Um, vandaag zet de partijbestuur de laatste puntjes op de i. en Morgen wordt de lijst dan bekendgemaakt, maar dan is het nog steeds een conceptkandidatenlijst. En het congres op 30 juni, dat maakt de lijst definitief. En die kan dus ook nog wat wijzigingen aanbrengen. Wilco Boom vanuit Den Haag over de uh, kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. En de nummer twee, Jetta Kleinsma, spreken we later deze uitzending. En wat vindt de politievakbond ACP van de schoppende Rotterdamse politieagenten? Hoort u zo. Eerst bijna het met de verkeersinformatie. Ja, het valt nog steeds mee op de weg. Op de A50 van Arnhem naar Os staat de eerste file van vanmorgen. Tussen Heteren en Knoopend-Valburg, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maximaal vijf jaar partneralimentatie na scheiding. Dat willen VVD, PvdA en D66. Nu ontvangt een ex-partner vaak twaalf jaar een partneralimentatie. En de drie partijen willen dat beide partners zo snel mogelijk weer op eigen benen komen te staan. Alimentatie is hooguit een overbrugging tot men zelf weer voor een inkomen kan zorgen. Alleen als er kinderen zijn en mensen langer dan vijftien jaar getrouwd zijn, gelden de soepele regelingen. Scheiden doet lijden, eens te meer als er ook nog geen stevige ruzie ontstaat over de alimentatie. Om die reden hebben VVD en PvdA eerder al voorstellen gedaan om de regels voor kinderalimentatie te vereenvoudigen. Nu willen ze samen met D66 de regels voor partneralimentatie aanpakken. Die zijn namelijk niet meer uit te leggen, menen VVD, PvdA en D66. Nou, wij vinden uh, wel van de partijen van uh, PvdA, VVD en D66 dat het uh, niet eerlijk is. Dat het nu uh, heel ingewikkeld is en dat uh, er veel te lang partneralimentatie moet worden betaald. Dus daarom is er heel veel boosheid op dit moment over die regels. En houdt het ook mensen inactief, houdt het mensen weg... Van de arbeidsmarkt. Wij willen vooral met deze regeling een, uh, een eerlijker en socialer systeem uh, organiseren. Partneralimentatie is volgens WVD, PvdA en D66... straks niet meer bedoeld om het verlies aan inkomen na de scheiding te compenseren. Nee, het recht op alimentatie ontstaat pas als een van de partners... gedurende het huwelijk zorgtaken op zich heeft genomen... en dus niet aan een carrière heeft kunnen werken. Daar moet compensatie voorkomen. Jeroen Rekoor van de PvdA. Het basisbeginsel is dat je alimentatie betaalt, partneralimentatie... voor het verlies aan, aan verdiencapaciteit noemen we dat. Hè. Voor het verlies wat je hebt als je niet je carrière hebt kunnen voortzetten. Daar zetten we een bedrag tegenover. Er moet een makkelijke rekensom zijn. En dat is de basis. En de vindt... regel moet eenvoudig zijn. Korte huwelijken, geen alimentatie. En na drie jaar huwelijk geldt de basisregel dat men maximaal vijf jaar recht op alimentatie krijgt. In plaats van de twaalf jaar die nu vaak geldt. Art van de Steur van de VVD. Wat wij willen doen is zorgen dat we natuurlijk die opvang hebben... voor de eerste uh, periode na het huwelijk. Je kunt niet van de een op de andere dag uh, van, uh, van, van veel naar niks. Maar wat, wat wel kan, is dat je van mensen verwacht... dat ze gewoon uh, weer aan de slag gaan en aan het arbeidsproces deelnemen. Dat is in ieders belang. In het belang van degene die partneralimentatie betalen moet... maar zeker ook in het belang van degene die het ontvangen moet. En daarmee rekenen partijen af met de gedachte... dat partners nog lang financieel verantwoordelijk voor elkaar zijn. Magda Bernsen van D66. Kijk, het huwelijk is natuurlijk niet een levenslange garantie op inkomsten van een partner. Uh, en dat proberen wij met deze nieuwe regeling te doorbreken. Eigen verantwoordelijkheid. Zeker, eigen verantwoordelijkheid. En voor die vrouwen die in dat traditionele systeem zitten... ja, daar willen we dus echt ook een overgangsregeling voor maken. De regels zijn nog ruimer voor partners die langer dan 15 jaar getrouwd zijn. En ook als een van de partners nog zorg draagt voor kinderen onder de 12 jaar. Van de Steur van de VVD. Met dit voorstel laten we ook niemand in de steek. We doen recht aan de mensen die het echt nodig hebben. Maar we bouwen tegelijkertijd stimulans in... om gewoon weer aan het werk te gaan en je leven in eigen hand te nemen. En we hopen en we verwachten dat door het nieuwe stelsel... mensen die betalen moeten ook veel meer begrijpen waarom ze betalen moeten. En waar de waar die reden zit dat zij een groot deel of een deel van hun inkomen... moeten overdragen aan de ander, ook na het huwelijk. En dat scheelt een hoop gedoe. Jeroen Recour van de PvdA. Dat gaat een heleboel gedoe schelen, want ja... Reken zelf maar uit. Dus je snapt waar je voor betaalt... en als dat overzichtelijk is, dan ben je veel sneller bereid te accepteren en te betalen. Dat scheelt een hoop ruzie en dat is voor iedereen beter. En dan denk ik dat ook de kinderen daar veel beter bij af zijn. Want ruziende ouders, daar heeft geen enkel kind iets aan. Al dus Magda Bernsen van D66. De drie partijen hopen op steun van de PVV en GroenLinks. En mogelijk ook de SP. PVV heeft al eerder aangekondigd de regels voor partneralimentatie te willen versoberen. Maar die partij gaat nog veel verder. In alle gevallen maximaal vijf jaar. Ik hoorde een bijdrage trouwens, van Michiel Breedveld. Dan de politie Rotterdam-Rijmond. Is eh, ernstig in verlegenheid gebracht door een filmpje waarop te zien is dat een agent een man schopt. De man eigenlijk een knietje geeft, meerdere keren. Gret van de kamp van de politievakbond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de beelden ook gezien, hè? Ik heb de beelden gezien, ja. Wat vindt u ervan? Ja, als je de beelden zo bekijkt, zien die er inderdaad zeer schokkend uit. Wat uh, belangrijk is, is dat we daarmee niet de hele context zien. En niet weten wat er voor uh, aan afgegaan is. En dat moet er wel zo helder mogelijk en zo snel mogelijk op tafel komen. Want ja, deze beelden die heeft heel Nederland nu gezien. En uh, op zichzelf lijken die zeer, zeer schokkend te zijn. En ja. daar moet je wel een antwoord op hebben. Ja, Dat is ook het verweer van de politie Rotterdam-Rijmond. We moeten weten wat er is gebeurd. Er onderzoek naar doen. Want dat weten we nu nog niet. Maar toch, een knietje geven. Hoort dat bij het gebruiken van geweld? De instructie die politieagenten krijgen? Uh, dat ligt er maar net aan, aan de situatie. Um, je ziet hier alleen het laatste deel van het optreden. Degene die de opnames heeft gemaakt geeft al aan dat het incident langer uh, begonnen was. Maar misschien uh, zelfs al uh, ver daarvoor. Um, er zijn ook situaties bekend, en ik zijn ook nog maar op uh, andere zaken die we gehad hebben... waar achteraf bleek dat er veel meer aan de hand was wat je niet ziet. Um, als je kijkt uh, naar situaties de afgelopen weken met steekpartijen waar verdachten met messen weg zijn gelopen... Als dat deel uh, hiervoor heeft gezeten, iemand heeft daar... Uh, misschien ook zwaaien met een mes of nee. andere informatie daaromheen... dan zie je dat niet op dat filmpje. Nee. Dat hoor je ook het radioverkeer van de politie niet. En dat moet dus uitgezocht worden. Maar... En als pas dan uh, kun je tot een conclusie komen. Maar meneer van der Kamp, doet dat er eigenlijk toe, wat er vooraf is gebeurd. Er ligt een man op de grond die zich niet beweegt en die krijgt een knietje. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb de beelden niet helemaal gezien. Dus ik weet niet waar het filmpje begint en eindigt. Nee. Uh, op het moment dat iemand... Uh, Juist uh, in allerlei uh, staten van verdoving verkeerd, de onberekenbaarheid daarvan, ja. kan heel groot zijn. Ja. Maar en, goed, er zijn, uh, al, zijn ook wel andere oplossingen denkbaar dan misschien voorbij. Daarom ja. vraag, ik het, vraag ik het zo direct. Van, hoort dit erbij dat je dit zou kunnen doen? Dit kan, dit kan erbij horen en er zijn inderdaad vele andere oplossingen. Um, en ik heb van de week nog een collega, de collega gesproken die uh, in Horst uh, bedreigd is door een verdachte met een mes wat nog maar net goed gegaan is. Um, maar het is in de praktijk gebleken... dat mensen die juist onder invloed van drank of andere middelen zijn... ongevoelig zijn voor bijvoorbeeld iets als pepperspray. En uh, ja, dan is dus de vraag van... neem je het zekere voor het onzekere? Maar dat weten we dus allemaal niet. En daar willen we ook niet over speculeren. Maar ik vind wel dat de collega's recht hebben op een totale plaat uh, om precies te laten onderzoeken waarom. En als uh, achteraf blijkt... Uh, dat het onterecht is geweest, ja, dan uh, zullen daar uh, de nodige consequenties aan zitten. Um, uh, Pauline Broekema, een van onze verslaggevers, heeft gesproken met uh, strafrechtsspecialist Frank van Ardennen. En die zegt, ik, ik heb meerdere zaken gehad waarin ik toch merk dat de politie Rotterdam een kort lontje heeft. Um, is dat iets wat, wat misschien landelijk leeft? Dat de politie, nou, misschien moeten we het ook zo stellen, dat het wel moeilijker heeft de laatste tijd op straat. En dat dat zich ook... Um, ja, dat dat... Terugkeert, dat je dat ziet op straat in het, in het gedrag van politieagenten. Dat ze dat moeilijk hebben ook. Maar nou ja, het is, uh, wat mij betreft, heel ingewikkeld om te gaan spreken over andere zaken die hij in zijn praktijk heeft. De andere kant is wel, dat hoor je, zie je ook, dat de samenleving en de politiek verwacht dat de politie krankdadig optreedt. Dat de politie uh, korte metten maakt met mensen die uh, uh, de sfeer verpesten, dan wel geweld plegen, dan wel misdrijven plegen. Uh, en dat, uh, moet je, dat, dat zie je in sommige steden terug in het ontweten. Het heeft ook soms te maken met wat men wel of niet wil accepteren in bepaalde buurten. Uh -huh. Dus dat is allemaal te gemakkelijk om dat nu op te stapelen. Iedere zaak staat op zichzelf. Die wordt nu onderzocht. En dat ja. willen we op tafel hebben. Maar het is misschien wel goed om daar eens een keer een gesprek over te voeren, meneer Van der Kamp. Uh, gesprekken worden er voortdurend gevoerd. En uh, ik kan u vertellen, uh, ik heb herhaaldelijk interviews met uw uh, programma. En dan gaan het meestal om politiemensen die... Uh, uh, tegen wie geweld gepleegd is, grof mate van geweld... Ja. of waarvan men vindt dat ze niet hard genoeg opgetreden hebben. Als blijkt dat ze een boekje te buiten zijn gegaan... dan is het duidelijk, dan heeft dat gevolgen. Maar vooralsnog gaan we erin van uit dat er eerst een onderzoek komt... dat dat duidelijk wordt en dan gaan we concluderen. Helder, Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP, dank u wel. Tot de eerste. En dan die blunder van je welste op het EK-voetbal. In de wedstrijd tussen Engeland en Oekraïne gisteravond... zag de grensrechter een zuiver doelpunt van Oekraïne over het hoofd. Na het schot van de Oekraïense spit, David passeerde de bal de doellijn. Engelse verdediger John Terry haalde de bal achter de lijn weg. Maar de assistent scheidsrechter zag het niet. Ik dacht dat hij de bal van de lijn haalde, maar haalde hem er zeer duidelijk achter vandaan. Het had een doelpunt moeten zijn voor Oekraïne, maar het is het niet. En dus Engeland 1-0 voor. En dat was ook uiteindelijk de eindstand. Ja. Oud scheidsrechter Mario van der Ende, goedemorgen. Nou, we hebben het allemaal kunnen zien. Dat is een schoolvoorbeeld van een spelmoment... dat iets te snel ging voor het oog van de arbitrage. En er stond zelfs een lijnrechter. We hebben nog even de beelden nogmaals bekeken vanochtend. Die op de lijn naar die bal stond te kijken. En heeft het niet gezien dat die bal er overheen ging. Hoe kan dat nou? Ja, dat is voor mij ook uh, onbegrijpelijk. Dat is uh, het enige waarvoor hij staat. Hè? Dat in dit soort belangrijke beslissingen... Ja, dat hij de juist, juiste neemt. En uh, ja, dit is natuurlijk echt een... Uh, ja, een hele negatieve invloed weer uh, van de arbitrage of zo'n wedstrijd. En Met grote ook... gevolgen voor Oekraïne. Ja, voor de Oekraïne. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk al eerder voorbeelden ook al in dit toernooi geweest waar uh, de mensen achter de lijn. Ja, ik heb ze wel eens gekscherend uh, etalagepoppen genoemd. Uh, ja, gewoon faalde dat het heel dichtst bij hun uh, bijvoorbeeld een situatie was met hensballen die over het hoofd werden gezien. Uh, Griekenland werd van de week een speler, uh, een, tweede, een, een penalty onthouden en die kreeg een tweede gele kaart voor een zwalde. Wat een 100% uh, strafschot was. Ja, dit zijn natuurlijk uh, situaties die op dit niveau niet voor mogen komen. En ik denk ook dat... Bishop Platini, de voorzitter van de UEFA, die dit plan bedacht heeft... samen met Colina, de oud ja, dat hij toch even nu achter de oren gaan krabben... Van of ze het wel, wel goed hebben gezien allemaal, om dit uh, zo in te voeren. Ja, over goed gezien gesproken, meneer Van der Ende. Uh, nog een keer, hè, want die, die assistent staat erbij, hè? dat zie je ook op de beelden... en kijkt naar die bal. Ja. Uh, u heeft daar ervaring mee in het veld. K kun je dat verkeerd zien? Ja, je kan... Uh, kan dingen zien. Er zijn gewoon testen waar je, waar je gewoon heel duidelijk kunt maken dat dat niet iedereen hetzelfde ziet. Ja, en uh, dat heeft toch te maken met de kwaliteit van uh, van waarnemen. Ja, ja en, dat is, en dat is natuurlijk helaas uh, dat op dit niveau dit wel heel heel duidelijk wordt. Ja. Nou gaat er, begreep ik, in juli een beslissing genomen worden over uh, hulpmiddelen, elektronische hulpmiddelen. Nou ja, ik denk dat dit voorbeeld weer zo duidelijk is dat we, dat we daar zo snel mogelijk mee moeten beginnen. Want dit kan op dit niveau, kan dit gewoon niet langer, denk ik. Nee, en, en Blatter heeft eerder ook iets van mening veranderd. Hij heeft aangegeven dat, uh, dat het doellijntechnologie op het WK 2014 in Brazilië in ieder geval moet zijn. Maar u zegt, dat moet veel eerder. Nou ja, goed, zo, zo het in. er zijn al testen geweest in, in diverse landen waar het waar heel duidelijk is dat dat cameraatje op de doellijn gewoon de hulp biedt ja, die het menselijk over het nodig heeft. Nou, dan denk ik dat je, als je als uh, grote sportbonden zoals UEFA en FIFA fair play propageert, ja, dan denk ik ook dat je dit zo snel mogelijk in moet voeren om de uitslag, in ieder geval de wedstrijd, niet zo te weer invloeden zoals het gisteren weer gebeurd is. Mario van der Ende, dank. Graag gedaan. Voor half acht is het veel huisartsen zijn voorstander van een eigen bijdrage... voor zorg in de avond- en weekenduren. In een enquête onder duizend huisartsen... is 77% voorstander van zo'n eigen bijdrage voor deze zorg. Staat vandaag in Medisch Contact, het vakblad. Van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... en mede-auteur van dit artikel, dat is Hans Nobel. Meneer Nobel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat willen die huisartsen nou met deze eigen bijdrage? Dus wat extra verdienen of gaat het daar niet om? Nee, dat is niet het probleem. Uh, de gevraagd is uh, wat de mogelijkheden zouden zijn om uh, de toename van, uh, van bezoekers aan de huisartsenpost... waar uh, 80% geen spoedvraag heeft, om dat stijgende aantal te beperken. Een drempel. Een drempel, ja. Want uh, vorig jaar, en dat is uh, nu structureel... Uh, wanneer er te veel mensen komen, stijgen de kosten en uh, die meerkosten die worden verhaald op de huisarts. Dus wij hebben vorig jaar in totaal van 100 miljoen moeten inleveren op de totale kosten voor de huisartsenzorg en specifiek voor de anw zorg de avond, nacht en weekendzorg 22 miljoen. Stel je voor dat uh, die toename uh, doorgaat, dan wordt onze rekening, onze boete wordt hoger. Ja. Nou, dat is geen uh, aantrekkelijk vooruitzicht. En medisch gezien is het ook, ook zo dat er 80% van de mensen die komt... dus geen ja. urgent probleem heeft, dus die kunnen de volgende dag naar de eigen huisarts. En waarom gaan die mensen dan eigenlijk toch naar de huisartsenpost? Uh, kunnen ze het niet loslaten dat ze ergens een pijntje voelen? Ja, dat klinkt wat denigerend, maar uh, we hebben wel gevraagd... Uh, ja, dat was ook een beetje zo bedoeld. Want 80 is best vraag, veel, toch? We hebben wel aan de huisartsen. Uh, wat denken jullie zelf, wat zijn de argumenten die worden genoemd? Uh -huh. Nou, uh, dat is voor het merendeel... Uh, ja, u, u, u bent er toch, ik betaal er toch voor, of... Uh, uh, ongeduld. Ik maak me zorgen. Ja, uh, ik, kan, ik kan me niet goed verdragen dat ik uh, tot morgenochtend moet wachten om die vraag voor te leggen aan de eigen huisarts. Ja. Nou, dus het is ook een beetje een cultuur dat mensen niet meer zo makkelijk uh, accepteren dat het soms wat tegen zit in het leven. En nou, in dit geval ga je dan naar de posten van het consult tien keer zo duur is als uh, wanneer je naar de eigen huisarts zou gaan. Goed, maar meneer Nobelt is misschien allemaal heel begrijpelijk, maar we komen wel op een principieel punt. Want moet je betalen voor de absolute noodzorg, de noodhulp... die mensen met spoed uh, nodig hebben in sommige gevallen. Misschien maar dat dan is niet een al... wat andere vraag. Ja. Uh, ik, vind nou. ik, ik vind van niet. Maar je, de principiële vraag is ook... moet je degene die dan die zorg bieden, beboeten... als achteraf blijkt dat er te veel burgers naar de spoedhulp gaan. Ja. En want dat, dat is natuurlijk heel krom. Ja. Ik denk niet dat er ergens een, een situatie is waarin degene die levert een dienst. Meer moet betalen als er meer diensten worden afgenomen. Nou, ja. dat is, uh, dat is uh, wat de minister nu doet. En dat, ja, dat is eigenlijk uh, onverdraagbaar. Maar want meneer het... Nobel, dan is het wel duidelijk wat er dan vervolgens gebeurt. Want die mensen zitten nog steeds met die zorg en die willen gerustgesteld worden. Ja. Zo, is het, zo, zo zijn mensen op dit moment volgens ja. mij. Uh, ja. Die gaan gewoon naar de eerste hulp en dat kost nog meer geld. Ja, nee, vandaar dat we zeggen, nou als, als. Uh, als er niet een mogelijkheid is om dat anders te financieren, dan zul je aan de mensen zelf hun eigen bijdrage moeten betalen als ze geen geduld kunnen oefenen. Dat, ja, er zijn weinig andere mogelijkheden. We hebben wel voorgesteld of nagevraagd bij huisartsen, hoe zou je er meer iets aan kunnen doen? Nou, dat is bijvoorbeeld veel betere informatie geven. Niet vertellen aan de burgers dat ze ten alle tijde op elk moment ja. deze hulp kunnen krijgen. Maar ja. licht ligt voor. Het gaat om spoedzorg. Het gaat om accu.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 Want ondernemen gaat gewoon door. Kijk voor meer informatie op Vodafone.nl. Power to you. Vodafone. In Hollandse Zaken het dramatische verhaal van een 57-jarige man uit Leiden. Hij pleegde zelfmoord op de stoep van de Rabobank. Omdat hij, zoals duizenden andere Nederlandse gezinnen... door de bank uit zijn huis gezet dreigde te worden. Een reconstructie in Hollandse Zaken. Vanavond live bij Max op Nederland 2. Mijn zoon? Er is geslaagd bij Luzac. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid... en hij heeft een topjaar gehad. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag... op een van de vestigingen van Luzac College of Luzac Lyceum. Kijk op luzac.nl. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk 118 kW dieselmotor. Denk aan een luxe business edition vol innovaties onder de 35.000 euro...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 Gezondheid: ex president Mubarak verslechterd... en voorstel om alimentatie te verschoberen. Goedemorgen, het is half acht, ik ben Doral Megens. Onduidelijkheid over de gezondheidstoestand... van de Egyptische oud-president Mubarak. Dat het niet goed met hem gaat, is duidelijk. Staatspersbureau Mena meldde dat hij klinisch dood is. Andere bronnen spreken dat tegen. Het lijkt wel zeker dat Mubarak opnieuw een beroerte heeft gehad. Hij zou buiten bewustzijn in een ziekenhuis op een militaire basis liggen. Toen het nieuws over de gezondheidstoestand van Mubarak naar buiten kwam... steeg er op het Tagrierplein in Cairo gejuich op. Het Tagrierplein in Cairo gisteravond... VVD, PvdA en D66 willen de regeling voor partneralimentatie versoberen. De ex-partner moet na een scheiding zo snel mogelijk op eigen benen staan, is het idee. De alimentatie moet alleen een overbrugging zijn... totdat de ontvanger werk heeft gevonden, vinden de drie partijen. Wij vinden uh, dat het uh, niet eerlijk is, dat het nu uh, heel ingewikkeld is... en dat uh, er veel te lang partneralimentatie moet worden betaald. Dus daarom is er heel veel boosheid op dit moment over die regels... en houdt het ook mensen inactief, houdt het mensen weg...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 De Europese leiders zullen op termijn een einde maken aan de economische crisis, daar is president Obama van overtuigd. Dat zei hij op de G20 top in Mexico. Volgens Obama is Europa op weg naar verdere integratie en niet op weg naar een breuk. Each step points to the fact that uh, Europe is moving towards further integration rather than breakup and that uh, these problems can be resolved and points to the underlying strength uh, in uh, Europe's economies. Obama benadrukte dat de crisis niet van de ene op de andere dag is opgelost. Iran en het Westen zijn nog niet dichter bij elkaar gekomen. Die conclusie trekt EU-buitenlandcoördinator Ashton... na twee dagen van praten over het nucleaire programma van Iran. In Moskou spraken vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap... met onderhandelaars uit Iran. Volgens Ashton ligt de bal bij Iran. Dat land moet zich aan internationale afspraken houden, zegt ze. We expect Iran to decide whether it is willing to make diplomacy work and to address the concerns of the international community. Volgens Iran is het nucleaire programma alleen bedoeld voor vreedzame doelen, maar de internationale gemeenschap gelooft dat niet. En de Partij van de Arbeid komt morgen met de voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen, maar een paar namen zijn al uitgelekt. Kamerlid Jetta Kleinsma staat op plaats nummer 2 achter lijsttrekker Samsom. Nummer drie op de lijst is Ronald Plasterk. En historicus Maarten van Rossum wordt lijstduwer bij de Partij van de Arbeid. partijbestuur kijkt vandaag nog naar de kandidatenlijst. En 30 juni mogen de leden hun mening geven. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren is het vandaag vrij rustig weer... en belooft het een overwegend droge dag te worden. Vanochtend zijn er wolkenvelden en is af en toe de zon te zien... vooral in de noordwestelijke helft van het land. In Limburg kan plaatselijk een beetje regen vallen... Er ontstaan stapelwolken en in de zuidelijke en oostelijke provincies is vanmiddag de meeste bewolking aanwezig... en kan zeer lokaal een regenbuitje voorkomen. De kust krijgt de meeste zon. De middagtemperatuur ligt in het noorden rond 19 graden. In het zuiden wordt het 22 graden. De wind is daarbij meest matig, windkracht 3 tot 4 en waait uit het noordoosten. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen... en koelt het niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen komen we in wat warmere lucht terecht. De ochtend verloopt droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Smiddags is de bewolking in het zuidwesten al dik genoeg voor een beetje regen. En morgenavond trekken een aantal stevige onweersbuien over het land. Tot maximaal 23 tot plaatselijk 25 graden. Na morgen volgen twee windrijke dagen met vrij veel zon en smiddags kans op lichte regenbuien. De maxima liggen dan rond 20 graden.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 Bij de Volkswagen-dealer valt nog veel meer onderhoudsvoordeel te halen voor veel modellen. Wilt u weten welke modellen? Kijk dan op volkswagen.nl slash actie. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Dat is beleggingsadvies anoniem. Ga naar abnambro.nl-beleggingsupdate en bekijk de online video over de actualiteit van deze week met onze specialisten van het Expertscenter. En voor een beleggingsadvies op maat maakt u een afspraak met uw adviseur of bel 0900 8175 lokaal tarief. ABN AMRO, de bank anoniem. Laat nu een onderhoudsbeurt uitvoeren bij uw Volkswagen-dealer en krijg een waardebon voor een gratis APK. Kijk op volkswagen.nl-actie.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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Om voor de ontwikkelingen in Egypte leest u op internet op nos.nl. Mubarak is niet dood, maar zijn leven hangt aan een zijde draadje... als we de Egyptische media moeten geloven. Voor- en tegenstanders hebben zich inmiddels voor het ziekenhuis verzameld... waar Mubarak ligt, in afwachting van nieuws. Arabiste Petra Stine werkte als diplomaat, onder meer in Egypte. Mevrouw Stine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws dat u heeft gehoord over de gezondheid van Mubarak? Nou, uh, dat, dat er enorm wordt gespeculeerd. En je merkt ook dat uh, het enorm... Het is echt een uh, snelkookpan op dit moment in, in Cairo. Jullie correspondent Sander van Hoorn heeft dat ook al een paar keer laten uh, voelen. Dat uh, mensen zitten te wachten over wie nou de nieuwe president wordt. En gisteravond op Twitter ging het helemaal los. We zien natuurlijk ook uh, dat het niet betrouwbaar is. Want daar is hij al drie keer doodgegaan gisteravond. Mm. En ja, ik, ik vond de een. Uh, opmerking Dat zou maar zomaar kunnen waar zijn. Dat hij een hartverzakking heeft gekregen toen hij doorkreeg dat misschien wel een moslimbroeder president zou worden. Dat is natuurlijk het grote schikbeeld voor Mubarak. Want daar heeft hij al die jaren voor gewaarschuwd. Als ik er niet meer ben, dan komt er hier een man met een baard. Ja. Maar mevrouw Stine, wat, is, wat heeft de, de dood van Mubarak eigenlijk nog voor belang? Hij zit toch levenslang vast... Nou, het dat, dat is natuurlijk een. Hij wordt door heel veel mensen wordt hij toch nog steeds gezien als een soort vader van het vaderland. Uh, hij is, uh, sinds 1981 was hij president. En het is een hele jonge bevolking in Egypte. Dus de meeste Egyptenaren hebben nooit iemand anders gekend als uh, leider van hun land. Dus het zal, het heeft toch wel een symbolische betekenis als hij doodgaat in de gevangenis. Ja, volgens tegenstanders van Mubarak speelt hij een spelletje om juist uit die gevangenis te komen. Uh, hoe serieus moeten we dat soort berichten? Nou, en, uh... dat. De, de, gisteren zeiden er een paar mensen op mijn Facebook en op Twitter dat hij uh, een drama queen is en dat hij met een zieligheidsoffensief bezig is. Nou, mm -hmm. dat is misschien iets te ver, maar je ziet wel uh, dat bijvoorbeeld zijn zonen, uh, Gamal en Allah, die zijn nu ook in de gevangenis. En die zijn heel boos dat hun vader in, de, uh, in het ziekenhuis van de gevangenis zat, want daar zou hij niet genoeg medische zorg kunnen krijgen. Dus het zou kunnen dat hij uh, probeert op een betere plek... Uh, zijn laatste dagen te sluiten. Ja, aan de andere kant, mocht het inderdaad zo ernstig met hem zijn... en mocht hij overlijden, wat zou dat dan nog voor Egypte betekenen? Nou, als hij de komende dagen inderdaad overlijdt... dan heeft hij een bijzonder gevoel voor timing, want dan het land staat al op zijn kop... en dat zal de spanning alleen maar verhogen. Ja, het, het, hij, is, hij is natuurlijk het symbool van het, van het oude Egypte. Er wordt op sociale media ook voortdurend gegrapt... want de Egyptenaren hebben een enorm gevoel voor humor dat hij toch wel een beetje de laatste farao is. En waar moet hij dan begraven worden? Nou ja, ik ben bang dat hij zelf altijd had gedacht... dat hij een staatsbegrafenis zou krijgen. Maar dat zal nu niet gebeuren. Welk scenario voorziet u de komende dagen? Want uh, u geeft het zelf al aan. Het is enorm onrustig. We horen dat ook van Sander van Hoorn vanaf het Agierplein. Uh, duidelijk wordt in de komende uren, misschien dagen... wie de nieuwe president wordt van Egypte, het leger trekt de macht steeds meer naar zich toe. Wat, wat voorziet hij de komende uren en daar? Nou, ik denk dat we eigenlijk gewoon heel erg uh, moeten oppassen... met al het gespeculeerde samenzweringstheorieën. Ik, uh, ik uh, ken Egypte heel goed. Ik kom er al sinds 1987, dus ik ben het afgelopen jaar ook vaak geweest. En nou, nu blijkt gewoon dat mensen niet meer zo goed weten wat er precies gebeurt... en dat mensen daardoor de gekste dingen verzinnen. Uh, en intussen ja, lacht de militaire raad, want die houden de macht uh, goed in handen. En daar moeten we goed naar blijven kijken wat die precies allemaal aan het doen zijn. En daar maak ik me wel zorgen over. Dank. Arabiste Petra Stine. Graag gedaan. Discussie over elektronische hulpmiddelen in het voetbal is weer in alle hevigheid losgebarsten. Naar de niet- Toegekende goal van Oekraïne. in De wedstrijd gisteravond tegen Engeland. Tom van Heck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U heeft haar voorzitter Platini. Heeft weer veel uit te leggen. Want is toch ook weer tegen die elektronische hulpmiddelen. Um, gisteren had dat wel kunnen helpen? Ja, het is een uh, discussie die we volgens mij ieder jaar. Uh, zo'n keer of drie hier ja. voeren op deze zender. En het is om heel, ik word er ook wel echt een beetje droevig van. als ik gisteren zie dat zo'n bal zo ver over de lijn is. Ik ben het overigens ook met Mario van den Ende eens. Als daar zoveel overwegwachters staan. dat het toch wel eentje moet kunnen zien wat daar gebeurt, zeg maar. Dus het is ook wel in dat opzicht onbegrijpelijk. Een grensrechter die helemaal niet op de achterlijn stond, zag je in de herhaling. Nou, kortom, daar schort het aan, maar het is onbegrijpelijk. Want noem nog maar één sport uh, van Hawkeye tot het Amerikaanse honkbal, tot het ijshockey, tot gewoon hockey, tot nou goed, cricket, ga maar door. Overal is, uh, is elektronisch. er zijn hu elektronische hulpmiddelen toegestaan. Behalve hier ook geen herhaling in het stadion om de stemming niet te bederven. Het is echt uh, niet nee. meer van deze tijd. En elke keer, ja, elke keer worden we er weer mee geconfronteerd. Maar het mag en kan allemaal. En wees gekust. Over twee jaar hebben we het hier nog over als wij nog op die zender zitten. Tenminste ah, top. Dan. Dit is toch, dit is toch de druppel. In juli, begreep ik, in volgende maand wordt ja. hier weer over gesproken. Er komt er een besluit over. Dat, dit, dit, dit kan toch niet meer. Nou ja, nee, dit kan ook niet meer. Maar goed, haal uh, Engeland Duitsland uh, voor de geest twee jaar terug. Toen zeiden we dat ja. ook. Die, ja, dan die, die, die moesten ze hem uit het net halen ongeveer. Moesten ze hem <lacht> eruit trekken. Toen, toen uh, mocht het nog niet en ook niet herhaald worden. Terwijl iedereen het toen ook zag. Dus uh, ik ben niet zo hoopvol. dat uh, ho, Hoe erg het ook gaat worden. Dat dit uh, tot ver. ooit zal het komen. Maar uh, nou nog echt niet uh, uh, in juli hoor. Bij het volgende congres. Er is altijd wel weer een reden om het helaas nog even niet te doen. Goed. Dan naar het echte voetbal uh, Tom. Want de is beginnen morgen. Vandaag ja. is een rustdag. Ja, de grote landen, Engeland... Frankrijk, Spanje. Ja. zijn wel door, maar niet heel erg overtuigend. Hè? Nee, het is bijzonder als je nou zegt wie heeft met afstand de beste indruk gemaakt. Uh, de, ja, Duitsland maakt wel een hele volwassen indruk, moet ik zeggen. Ze hebben natuurlijk wel op een hele makkelijke wijze hun pool gespeeld. Spanje, uh, niet zo aantrekkelijk, maar goed, je komt er toch ook nauwelijks in de buurt, zou je zeggen. Dus toch, zij blijven dat wel weer de favorieten. Italië heeft een goede indruk gemaakt. Uh, Portugal maakt op mij overigens ook een hele goede indruk. Dus uh, ik verwacht toch wel ook dat soort klassieke ploegen weer bij de laatste vier. En vaak zie je dat wie het best speelt in de pool ook niet zomaar het toernooi wint. Enzovoort zijn allemaal van die oude wetten. Maar goed, ondanks dat het allemaal niet zo super spectaculair is. Zijn Duitsland en Spanje liggen toch wel voorop wat favoriet zijn betreft. Maar ik, voor mij is Portugal wel een grote outsider. En die zouden wat mij betreft nog wel eens heel ver kunnen komen dit toernooi. Kijk eens aan. En ook nog even naar het wielrennen. Gisteren ja. hoorden we de lang verwachte uitspraak in de zaak Rasmussen te horen. Ja. Maar het is weer uitgesteld. Het is een ja. zaak die al jaren speelt. Volg jij het nog? Ja. Nou, ik volg het toch. Ik zal het proberen in drie zinnen uit te leggen. Fijn. De Tour van 2007 wordt Rasmussen uitgehaald door de Rabobank omdat hij gelogen heeft over zijn verblijfplaats en daardoor dus dingen heeft kunnen doen en zich heeft kunnen onttrekken aan dopingcontroles. Rasmussen heeft nooit ontkend dat dat ook zo is. Het grote punt wat speelt is dat Rasmussen zegt dat de Rabo dat allang wist. En uit eerdere uitspraken zou ook gebleken zijn dat de Rabo dat allang wist. Nu zegt er een rechter de Rabo moet maar bewijzen dat ze dat niet wisten. Daar krijgen ze nu een kans voor. Rasmussen zegt overigens, oh, ze is kansloos, want ze hebben mijn eigen tickets besteld naar Mexico. Die heb ik zelf van hun gekregen, nee. terwijl ze dus wisten, et cetera. Nou goed, het ga, waar gaat het allemaal om? Uh, 715.000 euro heeft hij al eens meegekregen, deze Rasmussen, maar hij wil 5,8 miljoen euro. Dus het gaat wel ergens over. Maar het speelt nu vijf jaar tussen arrest gisteren. Rabo mag proberen getuigen op te roepen die bewijzen dat zij het niet wisten dat hij gelogen heeft. Dat hij gelogen heeft, staat vast. Maar de grote vraag blijft of de Rabo het wist. En uh, Ergens in de herfst, dus dat is hoopvol, gaat het weer verder de volgende zitting. Dus dat houdt ons lekker van de straat. Ja, ik heb iets meer dan drie zinnen geteld, maar het is me wel duidelijk. Oké. Okay. Tom, dank je. De SGP heeft het in het verkiezingsprogramma over Europa in stevige bewoordingen wat verwacht de partij daarmee te bereiken? Horen we zo van partijleider Kees van der Staaij. Dit is de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Het aantal dagelijkse files blijft bescheiden. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu 2 kilometer bij de afrit Lochem. En dat komt door een ongeluk. De Radio 1 Zomerbus wij gaan naar Prem, Radication Prem. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Vandaag. Goedemorgen, een Marcel. Goedemorgen. Thuiswedstrijd voor jou, hè? Amsterdam. Ga je op de fiets? Uh, nee, ik ga met een metro. Mm. Ah, hè, Prem. Ben je er nog? Ja, die fietsterroristen ah. die in Amsterdam hebt, Je weet wel, die moeten Die denken dat ze met de fiets zich alles kunnen veroorloven. En van de stokken rijden. En denken dat ze alles kunnen doen. <laughs> weet je wel? Soms, ik ben een vriendeliefend mens, maar als ik fietsers in Amsterdam tegenkom, weet je, dan wil ik bijna veranderen in een soort rambo en ze allemaal persoonlijk de kop inslaan. Maar dat kan ik helaas niet. Dus uh, wat gaat gebeuren is vandaag dat er een organisatie is die zegt, we gaan goed fietsgedrag belonen. Dus ik ga kijken of ik een uh, paar van die import Amsterdammers kan uitleggen dat ze zich beschaafd moeten gedragen. Zo, dan kunnen ze het mee doen, Prem. Ja, nee, maar Lara, kom op, man. Weet je, als je in de auto zit en die fietsers komen, zijn ze altijd... Maar het moment dat fietsers tegen voetgangers zijn... Oh, het is echt verschrikkelijk. Vooral in Amsterdam heb je mensen met een bak fietsen. En, oh, ja, en ze zijn echt de meest Mensen die zogenaamd op vredelievende partij stemmen... Zo, zijn de grootste asociale terroristen. En het moment dat ze op hun twee-wielen zitten in Amsterdam... dan denken ze dat ze een of andere of groep mensen zijn. Oh, het is echt... Nou, het is echt... Ik, ik, en, en gelukkig wordt er nu wat gedaan. Want en, nou, ik bedoel, uh, uh, ga maar met een kleinkind lekker wandelen in Amsterdam... dan zijn je we wel merken wat voor uh, uh, dingen. Dus het, het wordt tijd dat we een beroep op elkaar gaan doen om een beetje beschaafd te zijn. En dat ga ik, daar ga ik verslag van doen. Dus als ik jullie straks spreek, hoop ik... A, dat ik geen enkele fietser met een hondbakruppel heb neergeslagen. En B, dat ik nog lief. omdat geen Oei. enkele fietser mee van de sok heeft gereden. Volgens mij wordt het een hele beschaafde uitzending straks, Prem. Nou ja, we ik zien er uit. Ik, nog, ik hoop dat ik nog lief, Lara. Ik bedoel, ik, ik sta liever de 500 bulldogs... dan tussen 500 fietsende Amsterdammers. Nou, het is me duidelijk. Prem, we horen zo van je. Hou vol. Ik hoop, Minder Brussel, meer Nederland. De Europese Unie moet afslanken. Minder geld, minder regels en minder taken. staat in het verkiezingsprogramma van de SGP. Dat later vandaag wordt gepresenteerd. SGP stond al bekend als Eurosceptische Partij. Maar lijkt in het verkiezingsprogramma nog een beetje kritischer te zijn geworden. Lijsttrekker Kees van der Staaij. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat? Bent u nog iets kritischer ten opzichte van Europa geworden? Nou, het is meer zo denk ik. ...dat het in deze tijd nog meer opvalt wat iedereen over Europa zegt. Omdat Europa zo'n brandpunt van de belangstelling staat. Maar wat wij nu naar voren brengen... ...dat sport precies met wat we in het verleden ook al vonden van Europa. Want wij hebben niet voor niks destijds bijvoorbeeld ook tegen Griekenland... Eh, ...gestemd als toetreden van de eurozone of tegen de euro zelf. En dus in die zin is het wel voor de SGP, een, een, een consistente lijn. Mm -hmm. Maar de bewegingen zijn in Europa, vanuit Duitsland bijvoorbeeld. Merkel wil juist naar een politieke unie, gaan stemmen op voor een bankenunie, eurobonds. De, dat is weer allemaal een gruwel, begrijpen wij? Nou, het is inderdaad precies zo dat je in deze tijd ziet in alle onzekerheid en alle crisis in Europa... welke kant gaan we op, gaan we nu eigenlijk nog weer de vlucht vooruit doen... naar echte Verenigde Staten van Europa op politiek gebied... Mm -hmm. um, of zeggen we van, nee wacht eens even, die kant moeten we het juist niet op. En dat is de lijn van de SGP. Het lastige is alleen, als iedereen, iedereen die zegt van ja trek de stekker eruit en de hele boel die stort in elkaar, dat kan ook zomaar niet. Dan zeggen wij ja, heb je gelijk in. Je kan niet zomaar zeggen, doe nou alsof er niks gebeurd is en we stoppen er wel even mee. Maar kijk wel naar verstandige tussenwegen om te zien hoe je de samenwerking die goed loopt... Intact kan houden, maar ook wel hard staat voor afspraken met landen zoals bijvoorbeeld Griekenland en Italië. Dat die zich, als ze niet aan de afspraken houden, ook merken van ja, dan gaat het niet kosten wat het kost, maar door met die Maar euro. Dat, is, dat is de lijn van Merkel, die u nu aangeeft. Nou, dat, dat was de lijn van Merkel, maar ik proef de laatste tijd toch meer uh, eigenlijk de, de gang richting echt. En een politieke unie, toch weer meer een beetje wat ook de federalisten in Nederland vaak roepen. Van laten we nou niet moeilijk doen. En echte krachten helemaal bundelen mm. en, de, en, nee, en maar, u, u, de heeft, het over, u heeft het over uh, Griekenland houden aan de afspraken. Dat, dat, dat doet Merkel. Die, die hanteert een harde lijn. Wat is voor u het alternatief dan? Want u zegt ja, dan niet, niet naar een, niet bijvoorbeeld naar een bankenUnie of een politieke unie. Waar wilt u dan heen? Nou, wij denken dat ook eh, toch uiteindelijk het opsplitsen van de euro, het ontvlechten van die eurozone ook gewoon een serieuze route kan en moet zijn. Ja, maar wacht even meneer Van der Staaij, Want, wat, hoe staat u dan in principe ten opzichte van de euro? Wij waren er niet blij mee, omdat wij zeiden van gaat dat wel werken, destijds in de negentig jaren toen er in de Tweede Kamer over besloten werd. Gaat dat wel werken, landen die zo verschillend zijn en als we aan de andere kant ook nog hechten aan uh, de zelfstandigheid van landen. Nu is de euro een realiteit. Dus we kunnen niet zomaar in één klap ermee stoppen. Maar we moeten wel, ook vinden wij, ook werk maken en serieus nemen een scenario. Waar ja. we zeggen van ja, landen die moeten ook gewoon uit kunnen treden. Maar aan de andere kant, als je hem in stand wil houden, dan uh, hoort daar iets bij. Dan hoor je dat je uh, samen meer monetair beleid moet gaan vormen. En bankenunie vormt. En uiteindelijk hangt dat ook weer samen met de politiek. Het een kan toch niet zonder het ander. Nou, maar dat is precies. Punt wat je nu ziet gebeuren, dat het erop lijkt dat men eigenlijk inzet... op kosten wat het kost, moet, die euro, moet de eurogebied bij elkaar blijven. Ja, dat en, vindt u dus niet, maar zou u dan eventueel er wel vanaf willen ook van die euro? Wij denken dat ook die scenario's van een opsplitsing van die euro... of een ontvlechting van die eurozone, dat dat gewoon ook serieus genomen moet worden. Wordt u wat dat betreft geïnspireerd door de harde taal van partijen als de SP en de PVV? Nou, ik vind dat soms weer net te makkelijk. Dat denk ik ook. Van ja, het zijn ook partijen. Hè? Je ziet dat ook bij de PVV, bij Geert Wilders. Die in de tijd dat de SGP in de Kamer al riep: Moet het wel uh, zo gaan met Griekenland uh, toetreden tot de eurozone? Moeten we die euro willen hebben? Mm. Dat we veel van de mensen die nu zeggen: uh, van Weg met die euro, destijds voor hebben gestemd. Dus dat is vaak dan allemaal te makkelijk. Je ziet dat degenen die dan weer uh, heel hevig van standpunt veranderen. dat dan ook wel weer met grote kracht doen. Um, wij kiezen voor net een wat rustige lijn. Dat we zeggen: Nee. Wij willen niet doen alsof het maar simpel is, Trek die stekker eruit en alle problemen zijn voorbij. Dat is volksvlakkerij. Maar we zeggen wel: uh, de andere groep, zeg maar, de andere uitersten in de Kamer, die zeggen er is maar één route en dat is doorgaan op de weg op volle kracht en uh, een wenkend perspectief van de Verenigde Staten van Europa. Mm. En daarvan zeggen we ook, nee, maar dat willen we ook niet. Mm. En dan kom je inderdaad op een, uh, op een, op een middenweg uit waarvan wij zeggen, uh, daar horen we te weinig over. Die wordt te weinig serieus genomen. Ja. En de euro en Europa, is dat wat u betreft het verkiezingsthema voor de SGP in ieder geval? Het is een belangrijk verkiezingsthema. Ik vind het ook dat weer een beetje zeg maar, te, te simpel om te zeggen. Het draait alleen maar daarom. Want ik mag hopen dat, uh, dat mensen niet alleen kijken naar de euro... maar ook bijvoorbeeld naar de keuze die worden gemaakt op... Uh op nationaal niveau, naar hmm. hoe ga je om met begrotingstekort. En ook op, uh, op, op allerlei immateriële thema's, hoe gaan we elkaar met, om in, met elkaar om in deze samenleving. Ja. En hoezeer is uw uh, Europa-standpunt in beton gegoten? Want u was flexibel in het partnerschap met CDA-VVD, in de gedoogconstructie met de PVV. Als ze u nodig hadden, dan, nou, dan, uh, dan kregen ze u, als er wat tegenover stond. In hoever is dat nu ook weer het geval? Nou, we hebben ons altijd constructief opgekomen. Uh, dat klopt, maar ook wel onze eigen grenzen getrokken. Als we zeiden van ja, maar wacht eens even, hier gaan we niet in mee. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij de persoonsgebonden budget. Daar zeiden we ja, dat maken we niet mee. Die plan hebben we toen niet gesteund. Uh, en dat geldt hier ook voor. Wij zijn constructief in de zin van dat we niet zomaar zeggen, zo moet het en dat kan niet anders. Uh, we zijn altijd bereid om te luisteren naar goede ideeën. Uh, hoe we ook in Europa verstandige stappen kunnen zetten. Maar we zijn niet bereid om zeg maar, allerlei nieuwe stappen te zetten. Okay. om weer bevoegdheden aan Brussel over te hebben. Nou, dat geeft ook duidelijkheid naar de partij. Kees ja. van der Steij, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hoogopgeleide kankerpatiënten krijgen vaak een ingrijpender medische behandeling... dan laagopgeleide patiënten met kanker. Ze krijgen bovendien vaker een behandeling die is gericht op genezing. Mede daardoor hebben hoogopgeleide betere overlevingskansen. staat in de Volkskrant die bericht over een promotieonderzoek... van epidemioloog Mieke Aarts van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Aarts ontdekte dat laagopgeleide patiënten met prostaatkanker... vaker hormoonbehandelingen en gewone uitwendige bestraling krijgen... terwijl hoogopgeleide vaker geopereerd worden... En in een wennige bestraling krijgen. Een kleine 70% van de hoogopgeleide overleeft de ziekte tegenover 45% van de laagopgeleide. Studiebijsluiter verplicht, kopt Spits en schrijft dat alle hogescholen en universiteiten in 2014 een studiebijsluiter moeten hebben. voor aankomende studenten. En als dat niet gebeurt, gaat staatssecretaris Halbe Zijlstra die instellingen dwingen zo'n document op te stellen. Zo'n bijsluiter is bedoeld om studenten te helpen bij hun studiekeuze. De Duits-Nederlandse samenwerking in Europa loopt spaak, schrijft NRC Next. Volgens de krant is premier Mark Rutte gewaarschuwd. Rutte is vandaag in Duitsland op bezoek bij bondskanselier Merkel. Het vertrouwde Duits-Nederlandse euro-koppel ligt uit elkaar. Duitsland wil namelijk meer Europa. Nederland absoluut niet heeft Rutte laten weten. Bij het artikel is een print geplaatst van Merkel en Rutte samen op één motor. Merkel achter het stuur en Rutte in de zijspan. De overheid kan van autoverzekeraars veel gegevens over verkeersongelukken krijgen, maar dan moet de overheid in ruil daarvoor dan wel reclame maken voor een applicatie voor de smartphones, schrijft Trouw. Verbond van verzekeraars stelt voor informatie die sinds kort wordt vergaard met applicatie geanonimiseerd te delen. De app moet dan op den duur het papieren schadeformulier gaan vervangen. De banken hangt nog altijd een Vestia-claim boven het hoofd, meldt het FD. De woningcorporatie houdt de mogelijkheid open de banken aansprakelijk te stellen... voor de verkoop van grote aantallen risicovolle derivaten. In de overeenkomst die Vestia met banken heeft gesloten... over de afwikkeling van haar derivatenportefeuille... is geen finale kwijting opgenomen. Akkoord regelt het afstoten van de derivaten van Vestia... voor een bedrag van 2 miljard euro. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis krijgt een prijs voor zijn gehele oeuvre. Staat in trouw. Ruud Lubbers zal de prijs uitreiken... tijdens dus de nacht van de theologie. Volgens de organisatoren heeft het werk van Oosterhuis... in zowel protestantse als katholieke kerken een vaste plaats gekregen. Groningen was het begin van de wereld. De zuivere springende zee kwam hier tot bedaren. De eerste eilanden, het koud vuur van de branding... het hoge land, zeven dagen wijd. Alles spreekt de geheimtaal van de waarheid... Er is ruimte ontstaan en toekomst. Alles hoort bij elkaar. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis krijgt dus een oeuvreprijs. Duitse paleontologen dat is wat, hebben negen fossielen van parende schildpadden gevonden. Ja, dat gaat natuurlijk heel langzaam bij schildpadden. Het staat op nu.nl. Ze zijn 47 miljoen jaar geleden in de hitte van het moment waarschijnlijk in de giftige wateren terechtgekomen en gestorven. Dat schrijven de onderzoekers in de nieuwste editie van het wetenschapsblad Royal Society Journal Biology Letters. De versteende overblijfselen werden gevonden ten zuiden van Frankfurt. goedemiddag. Ik ga nou niet klagen. Nee? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Het is geen klacht, maar een compliment. En ik heb begrepen dat dat ook mag. Dat mag. Heeft u iets op uw leven? Ze hadden bergkant mee moeten nemen, want die heeft vliegangst. En dan hadden ze niet zo ver moeten vliegen. Of iets heel anders. Ah, Hans Hogendorp, met je stem. Ja, helemaal, die stem Dat is zo mooi. Bel 0800 1101. Ik heb wel eens gehoord de uitdrukking: radio is een vriend. En jullie zijn een hele fijne huisgenoot. Wij aanvaarden dit in dank. In gesprek met Van het Hek. De klaaglijn Tom Van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Ik hoef niet op de radio hoor. Nou, weet, klein stukje, <laughs> kan altijd.